Vooral meegens met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw een zware drone- en raketaanval op Oekraïne uitgevoerd. Vooral de hoofdstad Kiev en de zuidoostelijke stad Zaporizhia werden getroffen. In beide steden raakten enkele mensen gewond. Waarnemers noemen het een van de grootste Russische offensieven sinds het begin van de oorlog. Rond half acht vanochtend werd er nog steeds aangevallen. Het voorzorg heeft Polen opnieuw gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Burgemeester Klitschko van Kiev meldt dat raketten en drones in meerdere wijken zijn terechtgekomen. Veel bewoners zijn metrostations ingevlucht. In Den Bosch was gisteravond veel politie op de been... omdat rekening werd gehouden met de bestorming van een AZC. In een WhatsApp-groep waren daartoe oproepen geplaatst. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers had daar lucht van gekregen en waarschuwde de politie. Die besloot geen risico te nemen, daarom werden zo'n 100 agenten opgeroepen. Uiteindelijk kwamen volgens Omroep Brabant zo'n 40 mensen opdagen, maar die vertrokken snel weer. Bijna tien jaar na het atoomakkoord met Iran zijn de sancties van de Verenigde Naties opnieuw ingegaan. Het gaat onder meer om een verbod op het verder verrijken van uranium en sancties tegen personen en organisaties. Een aantal Europese landen vindt dat Iran het nucleaire akkoord uit 2015 heeft geschonden. President Trump wil militairen sturen naar de stad Portland in de staat Oregon. Volgens hem is dat nodig om binnenlandse terroristen aan te pakken. De militairen zouden nodig zijn om faciliteiten van de immigratiedienst ICE te verdedigen. De burgemeester van Portland heeft kritiek op het plan van Trump... en zegt dat er geen reden is om troepen te sturen. De gouverneur van de staat Oregon zegt dat Trump zijn macht misbruikt. Trump stuurde eerder al militairen naar Los Angeles en de hoofdstad Washington.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 zuster, nee, zuster, en buren. Ja, zuster, nee, zuster, laten we al.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 En als op. huur hoorde u, niet huurde, maar hoorde u onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met weet je nog wel oudje, opname uit 1928. Het komende u weer een hoop mooie oud hollandstalige muziek. Onderweg zo meteen Eric Christiani, de Ramblers komen eraan. Maar eerst de, een van mijn favorieten, Jackie van Dam, pseudoniem van Ja Pluggers, geboren in Rotterdam op 13 mei 1938 en al daar overleden op 15 mei 2021... was een Nederlandse muzikus en zanger. en Zijn bekendste lied zong hij in 1963... van een tekst van Jaap Valkuf, Hand in Hand, Kameraden... een lied dat later het clublied van Feyenoord werd. De plaat belandde in 1963 in de top 10. Van Dam kreeg een gouden plaat voor Jackie Van Damme. Hij heeft ook een ander bekend lied gezongen... dat Valkuf voor hem had geschreven, Jaapie de Portier. En toen Jackie Van Dam nog de portier van de Oasebar van Valkuf was... Hij was lid van het uh, Asociale Orkest. Ja, u hoort hem nu, Jackie van Dam met Jaap de Portier. Ik ben Jaap de Portier. Ik heb zo'n joch vol hier. Ik zeg altijd keer op keer: dag mevrouw en dag meneer. Hoe vindt u hierbij? U hoed en jas maar hier want ik ben jaap hier de portier. Voor de avond de met elkaar aan de tafeltjes en aan de bar. Nee, me niet kwalijk ik dat ik u al dan nog niet ken, maar mag ik? Wij vinden het fijn dat u zich hier zo amuseert, want een vrolijk mens is nooit verkeerd. Hang er eens in en zing is gezellig met me mee, van ik ben Jaapie de portier, gladier. Ik ben Jaapie de portier, ik heb zijn joog vol hier. Ik zeg altijd keer op keer, dag mevrouw. Bij ons de sfeer, bij een lied en een glas bij Kan het zo gezellig zijn Maak vanavond veel plezier, heeft u hoed en jas maar hier Want ik ben Jaapie de portier Het orkestje speelt een vrolijk stuk muziek Want de stemming is weer maakjevrie Zetten de zorgen wereld zijn. Maar als u weg weggaat, denk dan eventjes aan mij. Ik ben Javier de portier, Ik heb ze jou vol bij je hier. Ik zeg altijd te keer op keer. Dag mevrouw en dag meneer, hoe bent u hier bij ons?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 Beiden zwegen en we liepen heel verlegen samen, weet je nog, onder moeders paraplu, onder moeders paraplu, onder moeders paraplu, onder moeders paraplu. Weer is alle dagen, zo hoort men al zo vaak de mensen klagen. Maar ik heb maning aan de barometer, ik zing en fluit mijn liedje door de neder. Ik zie de zon, al zijn ze niet. Ik jubel het uit, ik zing en ik fluit het volste lied. Ik zie de zon, al is het na. Ik ben altijd blij, daar dreven wij steeds van baan. Ik ben optimistisch.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 En uh, de plaats die heel populair was opname uit 1936 is uh, Zoek de Zon op. En die hoort u nu op de radio Bandy met Zoek de Zon op. Ja, Zoek de Zon op, dames en heren. Zoek de Zon op. La, la, la, la, la, la, la, la, Als het zonnetje weer schijnt. En de kou loopt op zijn neen, Krijg je het heerlijke gevoel, alsof de crisis zo verdwijnt. Alles trekt naar bos en zee, want daar is het weer oké. Okay. En de mensen, dieren, bloemen, planten, alle juichen mee. Zoek de zon op, dat is voor ving, Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel de zon, maar ho, nu de huid.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 Een allerbeste vriend, die de zon het bemint. Maar zich opwindt als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt van de wijs, zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zingt hij in het gasthuis, met zijn hoofd tussen de ijs. Zoek de zon, oh, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zon, maar honie houdt de huid. Maar als je boter op je hoogte, blijft er dan maar liever uit. Zoek de zon op, ja, zoek de zon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 I'm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 En vuur. hij had er aan zender geen gebrek hij leeft voor vrouwen voor drank het avontuur en de zon die scheen hem in zijn nek ouwe daje je pie pie pie hey ouwe daje je pie pie pie ouwe je pie pie pie hey ouwe daje je pie pie pie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 Dat was muziek van Nelly Verschuur. Dick Willebrands en Jan de Vries met oude taaien...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 december 1970 was pianist, componist, dirigent van de door hem in 1942 opgerichte Big Bad, Dick Willebrands en zijn dansorkest. En u hoort hem nu Dick Willebrands in Jan de Vries. Het komt wel weer in opname 1943. Laten we maar blij en er is weer een jaar voorbij. En in Nederland leggen we alle vogels weer een rij, het komt wel weer in orde. Toen was ik, het lijkt je ergens niet van Zitten we niet mopperen en alles komt er net Zit niet bij de pakken neer, gedraag je als een vet. Want het komt wel weer in orde. Toen was ik, trek je er niet iets van aan Zal ik niet, zing een lied. Achter de wolken schijnt de zon Vader lacht, elke dag Al heb je een tientje of een halve tocht en Als er geen toepoeg was, dan had iedereen het land Het is voorlopig afgelopen met het schille strand Maar het komt wel weer in orde.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 Deze keer niets, meneer, u wordt niet in de olie thuis gebracht. Als er iets verkeerd gaat, mag niet wie heeft dat gedaan. Laat alle knaregenen langs je koude kleren gaan, want het komt alweer in orde. Hoe was ik, het je nergens iets van aan. Nergens iets van aan.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 Met uh, Mina. Ze zet zo'n lekker bakje koffie. Een opname uit 1930. Daarna voor Dick Willebrands en Jan de Vries met het komt wel weer in. Een opname uit 1943. En de volgende artiest is Heiman. Een naam die we tegenwoordig niet meer horen. Heiman uh, Scholten. Maar u kent hem waarschijnlijk beter als Bob Scholten. Geboren in Amsterdam. Op 21 februari 1902. En al daar overleden op 3 november 1983. Dat was een Joods-Nederlandse zanger. En hij was de zoon van Barend Scholten en Grietje Borstel. En hij trouwde in 1921 met Marta Monnekendam, die in 1945 omgebracht werd naar bij uh, Ludwig Lust. En vanaf, 19, uh, nee, vanaf uh, 17 januari 1950 was uh, Cornelia Diana van Asperen zijn echtgenote tot haar overlijden in 1975. En uh, Scholte werd ontdekt door Zul Monas, die hem uh, in contact bracht met Bram Gottschalk... Na zijn lagere schooltijd werd besloten dat de voorzanger zou worden in de synagoge. Hij heeft op deze reden enige tijd lessen gevolgd op het Joods seminarium. Maar hij is nooit voorzanger geweest. Hij is het nooit geworden. En zijn eigenlijke artiestenloopbaan begon toen in 1916... Annab de Lamar een kinderrol aangeboden kreeg in de operette De Marskraam. Als klein kind heeft hij vele optredens gedaan in het Tiptop Theater... het Tiptop Theater en in de Joden... Uh, en u hoort hem nu popscholten met een opname 1937. Zing een vrolijk liedje als je opstaat. Als het haantje van je buurman opgetogen kwijt, dan begint een nieuwe dag. En naarmate vadertijd de klokkenwijs als draait, moet een ieder aan de slag. Wanneer de dag begint, zorg voor een goed humeur. Dan komt de dokter nooit meer aan je deur.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 Je ouwe trouwe wekker af, zeg dan niet oh, Wat heb ik toch een. We zingen vrolijk liedje als je opstaat, want dan heb je een volle dag. Yes. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon.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 je kindje groter wordt, Rosie in de knop, zou je tegen alle grote jongens willen zeggen, handen duizend lazen lazer op. Heb u dat nou ook meneer, ja wel meneer, precies als ieder.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 Een dure en heel schiet. hij zei gewoon de dodo een honderdduizend vier. Maar s'avonds zei zijn dochter, wat zeg je van zo'n veen? Wat moet die met een auto, die ouwe heeft geen zee. heeft het hele straatje bij ons de traanvergluur. En heel gauw ging het praatje bij ons toen door de buur. En dat was Johnny Jordaan. Met Allemaal op de pof. En daarvoor hoorde u uh, Lee Jongewaard en André van der Heuvel. Het Op een Mooie Pinksterdag geschreven door Annie M.G. Smit. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de Bad badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En de volgende artiest is uh, Johnny Jordaan. pseudoniem van Johannes... Hendrikus van Muscher, geboren in Amsterdam op 7 februari 1924. En aldaar overleden op 8 januari 1989. Was een Nederlandse zanger en vertolker van natuurlijk het levenslied. Hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam. En in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan natuurlijk. En u hoort hem nu, Johnny Jordaan, met uh, de poes van Tante Loes. De poes is weer gedronken. De poes is weer beschoten. Hier plaats van melk kun je nevenvlees gejat. Zij weet u dat, sinds ik hier ben, heb ik nooit zo'n kant gehad.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 Zorgen, of in de rets moet dan helpt deze zoveel ik en de ander. Zo zijn de Jordanezen, ze leven met je mee, bij ...van uh, Johnny Jordaan achter elkaar. En die laatste was bij ons in de Jordaan. Een stukje medley met onder andere Jordaanwals en Pikketanensie. Daarvoor hoorde u Johnny Jordaan met de poes van Tante Loes. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog eventjes kort Draai voor het beschikbaar stellen... ...van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik wens u zo met een heel veel plezier met CFM Jazz. En ik ben er volgende week uh, zondag weer... ...tussen 9 en 10 met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort... Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En voor nu ik laat u achter met Corrie van der Bos met Weetje je wat we doen. En als u het programma nogmaals wilt beluisteren, op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Ik wens u nog een hele fijne zondag en ik zeg tot ziens. Weet je wat we doen? We doen geen klamp vandaag.